8 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Eensgezind FNV wil snel verder praten over pensioenen. Een rechtszaak over foto's doden Bin Laden. en ook vrouw Mubarak in ziekenhuis.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 De gouverneur van Louisiana heeft de inwoners in het zuidoosten van de Amerikaanse staat opgeroepen om het gebied te verlaten. Hij heeft dat gedaan omdat het leger in de komende 24 uur een overlaat van de Mississippi-rivier opent om twee grote steden te beschermen, waaronder de havenstad New Orleans. Als de overlaat wordt geopend komen honderdduizenden hectares land onder water te staan. 25.000 mensen zullen de gevolgen ondervinden van de wateroverlast in het zuidoosten van Louisiana.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 Mitchell is 77 jaar en had al aangekondigd dat hij na twee jaar zou terugtreden. Het vredesproces zit al jaren muurvast. Donderdag houdt president Obama een toespraak over de vraag hoe het nu verder moet. Een dag later ontvangt hij in het Witte Huis de Israëlische premier Netanyahu. De vrouw van de Egyptische oud-president Mubarak ligt net als haar man in het ziekenhuis.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 doodschieten. Het weer vanochtend veel bewolking met kans op enkele buien. Vanmiddag meer zon, maximaal tussen 14 en 17 graden. Morgen ook buien en met gemiddeld 15 graden iets frisser. En de dagen daarna blijft het wisselvallig. Zoekt u iemand die speciaal vervoer regelt voor uw kind? Ga dan naar de zorgregelaar van Zilveren Kruis...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 Hele morgen. het is zaterdag 14 mei. De gevolgen van het plan van minister Kamp om de regels voor kinderopvang te veranderen. Daar gaan we het zo over hebben. We hebben ook een reportage over Syrische vluchtelingen, gemaakt door Nicole Leveva. En we praten met de nieuwe leider van de ChristenUnie, Arie Slop. Maar eerst de richtingenstrijd binnen de FNV, die is ten einde. Want de FNV-bonden zijn het weer eens over de pensioenen. Wekenlang maakten ze ruzie over hun inzet bij de onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel. Een strijd over de keuze tussen enerzijds de koopkracht en anderzijds de zekerheid van het pensioen. Verslaggever Matthijs van der Wiel was gisteravond bij het FNV-hoofdkantoor. Iedereen Is gelukkig? iedereen gelukkig? Nee? Is iedereen weer gelukkig? Ja, ja, ja. Ja? Alle bondsvoorzitters zijn weer tevreden. Deze keer wordt het geen nachtwerk, maar komt FNV-voorzitter Agnes Jongerius tegen acht naar buiten... Je zat maar binnen. Ja, ik zat maar binnen daar ja. naar jullie te zwaaien. Maar... Om te vertellen dat de rijen weer gesloten zijn. Nou ja, ik heb uh, goed nieuws voor de mensen die dat goed nieuws uh, vinden. Uh, we hebben uh, inderdaad met elkaar gezocht en gestudeerd op waar ligt nou die goede balans tussen de zekerheid die mensen willen en de indexatie die ook voor uh, gepensioneerden en werkende van, uh, van belang is. En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 wat zij gespaard hebben, en ze kunnen dan ook lezen... van welke mate van zekerheid ze hebben dat het ook uitgekeerd wordt. En wij moeten ervoor zorgen dat we die afspraken nu weten om te zetten... in wet en regelgeving, en de collectieve arbeidsovereenkomst en de pensioenfondsen, dat wat we hier met elkaar zijn overeengekomen... straks ook bewaard wordt. Henk van der Kolk was dat, de voorzitter van FNV Bondgenoten. En ze zijn het weer allemaal eens met elkaar. Overigens, het pensioenakkoord is nu wel binnen FNV-kringen besproken... maar dat moet ook nog met werkgevers en met het kabinet besproken worden. Ouders die vrij zijn terwijl hun kind op de kres zit, dat kan straks niet meer. Mag wel, maar ze krijgen er geen geld, geen kinderopvangtoeslag voor. Dat is het voornemen van minister Kamp van Sociale Zaken. Ja, wat wij vooral willen is die kinderopvangtoeslag in stand houden... hoewel daar wel heel erg veel geld op dit moment naartoe gaat. Je moet denken aan een budget van meer dan 3 miljard euro per jaar... om kinderen op te vangen en dat als overheid te financieren. Wat wij nu gaan doen is zorgen dat die kinderopvangtoeslag... er alleen komt als het echt nodig is... En dat betekent wij maken een koppeling tussen het aantal uren dat de partner het minste werkt. Dus je hebt twee partners: één die werkt veel, de andere werkt minder. En dan is degene die weinig werkt, daarvan is het aantal uren uitgangspunt voor de kinderopvangtoeslag. De minister. We praten nu met Gjalt Jellesma van Boink. Boink is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat vindt u van het idee van die minister? Nou. De minister vindt dat er geen geld uh, naar kinderopvangtoeslag en naar mensen toe moet, wat niet gebruikt wordt voor het, uh, wat het doel. Uh, ik vraag me alleen wel af um, of het helemaal realistisch is, want ik hoor nog niet hoe hij dat precies gaat berekenen nee. He, op het moment dat iemand uh, drie dagen per week werkt. Dan is het niet zo dat je 24 uur kinderopvangslag uh, nodig hebt. Want dat... uh, een werkdag duurt sowieso op je werk al 9 uur, hè, met pauzes en al. Ja. Maar mensen hebben natuurlijk ook nog vaak gewoon. Uh, hey, ik schets je even het beeld: u woont in Hilversum, u brengt uw kind op de fiets weg. Uh, tegen de tijd dat u thuis bent, zijn we een half uur verder. Dan uh, neemt u de auto naar Arnhem, of misschien naar Den Haag om op je werk te komen. Dat kost ook nog eens een, een dik uur. Dus dan moet je echt een behoorlijk aantal uren per week, per dag bij... om überhaupt het mogelijk te maken om te werken. Dus ik kijk er dan met enige zorg naar. Bovendien, de minister heeft het opeens ook over een uh, maximum aantal uren per maand... van 230 uur. En, uh, per maand. en dat, uh, dat, dat is zorgelijk, want als alleenstaande bijvoorbeeld uh, fulltime werken... dan is dat niet voldoende. Laten we de minister zelf nog eventjes een klein voorbeeld uh, horen geven. Als iemand een, een klein baantje heeft, bijvoorbeeld 10 uur... dan kan hij nu de hele week kinderopvangtoeslag krijgen...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 Dat voorbeeld is natuurlijk prima. En ik begrijp heel goed. Want dat voorbeeld wat de minister noemt... Dat, uh, wat we op een gegeven moment vooral in, uh, in uh, de gasthouderopvang hebben gezien... hebben we bij mensen echt uh, ongelooflijk voor uren claimden en nauwelijks werkten. Ja, daar kan natuurlijk niemand blij mee zijn. Want op het moment dat dat betekent... dat andere mensen geen, uh, niet voldoende geld meer krijgen voor een kinderopvang. Precies. Maar nou, dat is dan, ook een uh, beetje de onderdeel van de redenatie van de minister. Hè? Er wordt veel gefraudeerd, zegt hij. Maar dan eventjes gewoon als het, als het beleid wordt. Wie worden hier dan de dupe van? Nou... Zoals de minister dat nu uitlegt. Ja. Uh, acht uur werken uh, uh, of een baantje van tien uur. Maar als we het over nou twee dagen doen, dan. Uh, en je hebt een baan, uh, bijvoorbeeld een, een schooltijdenbaan is, als het mooi heet. Je probeert zoveel mogelijk binnen de schooltijden van je kinderen te werken. En het is over twee keer vijf uur verdeeld. Maar je hebt toevallig toch uh, elke dag wat langer nodig. Dus kortom, het voorbeeld klinkt nog aardig. Maar als ik verder kijk, ik maak me zorgen over de ruimte die gegeven wordt aan ouders om uh, zonde... Mensen rennen zich nu al vaak uh, helemaal wat... Hele drie om op tijd te zijn. Ja. En uh, ik heb ook die 230 uur maximaal per maand gehoord, daar maken me zorgen over. Ja, en kijk, en wat de minister natuurlijk niet vertelt, is dat dit natuurlijk een, een, een maatregel is die volgt op een al veel duurder worden van kinderopvang dit jaar. Alleen de moeder met drie kinderen die uh, dit jaar uh, behoorlijk had werkt, betaalt ja. 1200 euro meer. En dat gaat de komende vier jaar ieder jaar herhaald worden. Ja, maar ik wil het eventjes houden bij de maatregelen van de minister. Ik vind het al ingewikkeld uh, uh, genoeg. Um, betekent dit nou ook, wat betekent dit nou eigenlijk? Laat ik het zo vragen. Voor uh, de Twee verdieners, Want dat zijn toch eigenlijk de meeste mensen die gebruik maken van die uh, kinderopvang. Hè? Uh, meestal de man die uh, bijna fulltime werkt. En de vrouw die een baan heeft voor ongeveer 24 uur. Hebben drie dagen in de week kinderopvang uh, nodig. Wat betekent dat voor deze ouders? Nou ja, dat betekent dat ze het zo moeten organiseren. Dat inderdaad uh, de minst verwerkende partner. Ja, die moet heel nauwkeurig uh, plannen. Uh, uh, op een manier dat zij in ieder geval zorgt dat... Uh, Euh, Zo tijd bij het kinderdagverblijf terug is. Maar de zorg is dat als je met z'n tweeën werkt... dat je vaak een heleboel geregeld eromheen moet. En als die minister dat heel strak gaat plannen... ja, dan gaan mensen natuurlijk nog harder jagen en rennen dan ze nu al doen. En ik vraag me sterk af of, of dat echt bijvoorbeeld is van arbeidsparticipatie. Ik bedoel, 540.000 gezinnen in Nederland maken gebruik van kinderopvang. Nee. En nogmaals, daaronder zit in Hoelang meer één oude gezinnen. En vooral daar kijken we met zorg naar, want dit is maar één, nogmaals, één van de maatregelen. Kijk, wat u zegt begrijp ik, maar dat is ook een klein beetje wat de minister natuurlijk doet. Elke keer wordt er een maatregel genomen en nog één en nog één en nog één. Het stapelt maar op, dat is eigenlijk Precies. wat u zegt. En dat gaat gewoon niet nou, via door. En dat Des is toch echt heel zorgelijk. Hebben we hebben het over deze maatregel gehad, want dat was de laatste die de minister heeft uh, aangekondigd. Maar ik begrijp dat we het daar nog wel vaker over zullen hebben. Want dat laatste woord is er nog niet over gezegd. Meneer Jellesma van Boink, dank u wel. Veel te links, het moet scherper, het moet christelijker. Dat vindt de achterband van de ChristenUnie. We praten zo met de nieuwe voorman, Arie Slob. Verkeersinformatie. Het is nog steeds rustig op de weg, nog steeds geen files. Wel wordt er aan de weg gewerkt. Houdt u rekening met omleidingen op de A2, de A20 en de A59. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De protesten in Syrië worden nog steeds met harde hand neergeslagen. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat er de afgelopen weken... meer dan 800 burgers zijn gedood. De opstand begon in Dara, vlakbij de grens met Jordanië. Net over die grens zit een groep Syrische mannen ondergedoken. Ze kunnen niet terug naar Syrië, want daar worden opgepakt. Correspondent Nicole Vever, zocht op. Een hele verzameling schoenen ligt voor de deur. Mannenschoenen. Hier biedt een Jordaanse gastheer onderdak aan een groepje vrienden uit Derda. Het staat hier blauw van de rook, vier asbakken staan op tafel. En de mannen die brengen hun dagen door met kijken naar de televisie, surfen op het net en wachten op het telefoontje van thuis. We zijn er slecht aan toe, we weten niet hoe het met onze kinderen is, onze vrouwen, ouders, vrienden. In een kamertje staan kartonnen dozen opgestapeld, daarbovenop blauwe plastic zakken. Dit is maar een deel van de hulpgoederen, de medicijnen die we krijgen van de mensen die willen helpen, zegt een van de mannen. Volgens het regime smokkelen deze mannen wapens. Maar dat zijn allemaal leugens zeggen de mannen. Kijk, kleine pakketjes met brood en medicijnen voor de kinderen. Als we gepakt worden, kunnen we een jarenlange gevangenisstraf verwachten. En de mensen die deze kies kunnen ontwikkelen en ontwikkelen zijn voor de zon. Hen wacht dan hetzelfde lot als zoveel andere mannen uit Dera. Zij zitten vast in scholen of in het lokale voetbalstadion waar ze ondervraagd en gemarteld worden. Het sportveld is nu een basis voor de Mughabarat, de geheime dienst, een gevangenis. De mensen zitten naakt op het veld. In kamers rond het veld worden mensen verhoord, gemarteld. Dit horen we van hen die eruit komen. Mannen zijn opgepakt omdat ze deelnamen aan demonstraties... maar ook omdat ze met telefoons of laptops contact onderhielden met de buitenwereld... en de waarheid verspreiden. Iedereen heeft Jordaanse telefoons, want we wonen in het grensgebied. Het hebben van een Jordaans nummer is nu strafbaar, je wordt dan opgepakt. De hoop van deze mannen is deels gevestigd op het leger, op de gewone soldaten, de mannen die weigerden te schieten op het volk. Een laptop staat op tafel tussen de asbakken in. Het gaat over Syrische soldaten die weigerden op hun volk te schieten. Daarom schoten veiligheidstroepen hen in de rug. De video toont een soldaat die zijn identiteitskaart laat zien. Hij is lid van de Republikeinse garde, zegt hij. Dat is de garde van de gehate broer van de president, Mahar al-Assad. We werden opgeroepen en ze vertelden ons dat er terroristen op het volk schoten. Maar de mensen vroegen alleen om de val van het regime en om vrijheid. Er werd op hen geschoten zonder reden, zonder waarschuwing vooraf. Op kinderen die geen wapens droegen of wat dan ook. De koffie komt op tafel. Er wordt nog maar een sigaret opgestoken. En deze mannen die dromen samen van de overwinning. Het zal het regime niet lukken het protest te smoren, denken zij. En het zal ze ook niet lukken het volk uiteen te spelen. Muslims, christenen, joden, we leven naast elkaar. Allaaviten, shiiten, allemaal leven we samen. Ze willen dat de mensen elkaar gaan doden, zodat zij aan de macht blijven. Ze trachten ons te scheiden, maar dat zal moeilijk worden. Want we leven samen en we respecteren elkaar. De reportage was van Nicole Leveva. Vandaag komt de ChristenUnie bij elkaar, het partijcongres. Er wordt afscheid genomen van uh, de oude man, althans de oude man, de oude leider, André Rauwvoet. En de nieuwe man staat klaar, Arie Slop. En er wordt ook gediscussieerd over de toekomst van de partij. En Arie Slop is nu aan de telefoon. Goedemorgen, meneer Slop. Goedemorgen. Hè. Ja, um, ik zie vanochtend in de krant een aantal interviews ook met u. koers. ChristenUnie zal hooguit om nuances veranderen, uh, staat er in uh, dagblad uh, Trouw. Betekent dat alles bij het oude blijft? Nou, het is altijd wel bijzonder om te zien wat voor duidingen dan worden gegeven aan de woorden die, uh, die je spreekt. Dat in een andere krant staat hij dat we weer op een aantal onderdelen weer een hardere koers uh, gaan voeren. Uh, nee, ik zal vandaag uiteraard uh, ingaan op, uh, op de discussie die in onze partij er ook is. Met betrekking tot een aantal onderwerpen. De islam is er één van. Maar ook hoe we tegen de samenleving gaan kijken, tegen het kabinet, tegen de bezuinigingen. En ik zal uh, uiteraard uh, ook, ook woorden geven aan hoe wij daar mee om zullen gaan. En yeah. voor een deel zal dat zeker uh, doortrekken zijn van de lijnen van ...van de afgelopen jaren. Het zou ook vreemd zijn. We hebben pas vorig jaar een nieuw verkiezingsprogramma gehad... ...als we dat opeens heel anders zouden doen. Maar het is natuurlijk altijd wel zo dat iedere tijd ook weer nieuwe vragen oproept... ...en daar zul je ook in mee moeten bewegen, dus ook de ChristenUnie. En elke leider heeft zelf zijn eigen accent en zijn eigen toon... ...maar er zijn Zeker. natuurlijk een aantal ja. punten die er wel uitspringen... althans waar discussie over is. Um, laat ik om te beginnen eventjes het hebben over de christelijke politiek. Uh, het moet meer bevlogen en dat christelijke sociale... ...ja, daar heeft de achterbaan ook wel wat uh, moeite mee... Het is wel waar dat in het evaluatierapport wat gemaakt is aan een van de verkiezingen... dat daarin staat van nou pas een beetje op met het gebruik van bijvoorbeeld een term christelijk sociaal. Maar het rapport zegt ook met alles wat er achter christelijk sociaal schuil gaat... want dat is ook echt een samenlevingsvisie, heeft de ChristenUnie wel goud in handen. Want dat betekent dat wij heel graag mensen en instellingen in de samenleving... ook echt ruimte willen geven om eigen keuzes te maken. Dus daar moet de overheid niet te veel bij zitten... Aan de andere kant, als mensen echt in dit knel komen... en dat komt helaas voor kort en langere tijd al in de mensen voor... dan hoort die overheid er wel te staan. En dat is uitgesproken ChristenUnie. En ik ben ook niet van plan om dat soort onderdelen... opeens nu iets anders te gaan doen. Dan zouden okay. we eigenlijk onteigen, ja, onze eigen identiteit... Zeg maar, meer ja, maar dan, dan is het dus huilen. meer het, het, het woord... wat de achterban uh, niet prettig vindt... omdat dat een beetje te links klinkt. Uh, maar de ideeën, daar staat u voluit voor... en dat wordt nog bevlogener voor het voetlicht gebracht. Want dat willen ze ook. Nou, kijk, je moet proberen om ook, ook te laten zien dat het vanuit diep van binnen komt En uh, dat is een voortdurende opdracht, die was er altijd al... ...en die ligt zeker nu ook heel nadrukkelijk uh, weer op ons bordje. We hebben de afgelopen jaren in een coalitie gezeten... ...waarin je toch verbonden bent ook aan afspraken die je met andere partijen maakt. En dan kun je soms iets minder onbekommend uit je programma spreken... ...dan je misschien uh, zou willen. Nou, die situatie is nu uh, weer uh, veranderd. Maar we zullen dat wel op een hele verantwoorde manier moeten doen. Want ik zal dat vandaag ja. ook tegen het congres zeggen. We zitten nu in de oppositie. We zaten in de coalitie. Maar onze verantwoordelijkheid voor het bestuur van het land... is echt onverminderd hetzelfde gebleven. Daar is geen gram van afgegaan. En dan is er nog een punt. Dat gaat dan over de islam. Uh, daar willen de leden van ja, dat, dat u eigenlijk een wat duidelijker geluid laat horen. Uits misschien iets meer afzet. En dan lees ik vandaag de Volkskrant, andere krant... want u staat bijna in elke krant. Uh, ik kan geen kranten openslaan of Arie Slob staat er wel in. En daarin staat de kop boven... moslims uitleggen dat God wel een zoon heeft... is geen politiek doel. Ik, willen ze dat dan wel horen? Nou, dat is ook uitgesproken ChristenUnie. Je moet wel heel nadrukkelijk de verantwoordelijkheden... die de overheid heeft in betrekking tot uh, de bevolking... en de overtuiging die mensen in de bevolking hebben... zul je wel heel scherp moeten houden. Daar gaan we ook niet mee marchanderen. Ik begrijp wel dat ons achterban van tijd tot tijd wel ongerust is... wat er in de naam van de islam ook gebeurt. Kijk maar over de grenzen, zoals deze week ook weer in Egypte... waar, waar christelijke kerken worden bestormd... door salafisten en mensen worden omgedragen. Dat is ook uitermate zorgelijk. En ik zie het zelf ook als mijn opdracht... om wel een pleidooi te houden voor geestelijke vrijheid... ook in Nederland voor iedereen... als ze binnen de kaders van de rechtsstaat blijven. Maar aan de andere kant al heel krachtig op te komen voor iedereen... ...ook in, in dat soort landen als Egypte... ...die, ja, die ook echt zuchten onder uh, moslimdictaturen. We zullen dus bij wijze van spreken met twee woorden moeten spreken... ...maar mijn inzet in Nederland... Uh, uh, is ook bepalend voor hoe geloofwaardig ik kan spreken... over wat er in die andere landen gebeurt. Ja, nou, met twee woorden spreken moeten we altijd. Uh, maar dat da heb ik ook da Daarom, ja. precies. Uh, maar dan eventjes uh, na naar Nederland, de Nederlandse politiek. Daar is natuurlijk ook die discussie van... en in hoeverre moet je in de Tweede Kamer, met name... maar straks ook in de Senaat, samenwerken met een partij als uh, de PVV. Uh, er komt een motie vandaag op het congres, die wordt behandeld... dat de PVV net zo tegemoet wordt getreden als elke andere partij. Kunt u daarmee uit de voeten? Ja, daar kan ik zeker mee uit de voeten, want dat is ook onze houding altijd uh, geweest. We, beoorten, we zeggen niet een partij is helemaal fout en alles waar ze mee komen, dat is niet goed. Ik bedoel, er zijn momenten dat wij ook uh, moties van de PVV steunen. en Andersom gebeurt dat ook wel uh, met moties van ons door hen. En er zijn ook momenten dat we wel krachtig afstand uh, zullen moeten nemen. Maar dat geldt niet alleen voor de PVV. Dat geldt ook voor een partij als GroenLinks of D66. Die laatste partijen hebben we van tijd tot tijd ook behoorlijk wat appeltjes mee te schillen. Als je ziet hoe ze met levensbescherming bijvoorbeeld omgaan of de vrijheid van onderwijs. Zo baden we iedere partij dus met een open houding. En dat zullen we ook in de richting van het kabinet doen. Ja. Um, heb ik nu gesproken trouwens met de politiekleider leider van de ChristenUnie? Nou, dat is niet eens een offensie. Term. Uh, ik ben door mijn fractie uh, ben ik verkozen tot, uh, tot voorzitter. Ik ben nu wel vanaf vandaag eigenlijk een beetje officieel... omdat erover nu afscheid neemt uh, de eerste man van de ChristenUnie... en welke andere aanduidingen mensen daaraan geven. Dat boeit mij eerlijk gezegd niet zo. Ik wil heel graag met die inhoud aan de slag. En uh, dat gaat vanaf uh, vandaag gebeuren. En vandaag eerst op dat uh, congres van uh, uw partij, de ChristenUnie. Ik wens u een mooie dag. Hartelijk dank. Arislop was dat. Fractievoorzitter van de Christenunie. Goed, dan uh, gaan we het hebben over het, uh, over het voetbal. Arislop, uh, FC Zwolle uh, supporter. Die uh, zit in de eerste divisie. We gaan het over de eredivisie hebben. Twee steden maken zich namelijk dit weekend op voor de inhuldiging van hun team. In Amsterdam en in Enschede. Amsterdam zijn ze nog in onzekerheid. wordt wel wat gebouwd op het museumplein. Maar in Enschede gaat de huldiging zeker door. Want daar zit Wenten, vond tenslotte vorige week al de KVB-weker. Burgemeester Den Oud Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, is het al een goede morgen? Nou, het is een uitstekende morgen. <laughs> ja. het is prachtig weer en uh, we gaan een mooi weekend tegemoet. Ja. En de Vrouwenploeg is al kampioen geworden? Zo is het. Een mooi voorproefje. Ja, het is, uh, het, het is zo, uh, we zijn zo enorm trots op wat er, uh, wat er door FC Trent het afgelopen jaar is gepresteerd. Dat het, het weekend kan eigenlijk al niet meer stuk. Nee, nou ja, tenzij Ajax wint. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk altijd een domper op de feestvreugde. Uh, ik, ik ben geen voetbaldeskundige, dus ik waag me absoluut niet aan voorspellingen. Maar iedereen om me heen zegt dat Twente een enorm goede kans maakt. En... Bovendien is het zo dat, dat, dat is al het gevoel hier toch wel, dat Twente al zo'n uh, fantastisch seizoen heeft gedraaid, dat zij het hoe dan ook verdienen, dat wij uh, met elkaar toch ook dat, dat uh, morgenavond en, en maandag nog even tonen. Maar kijk, kijk, als er niet gewonnen wordt, is er altijd een grote teleurstelling. Het, ja. Dat blijft toch altijd. Er is al niet meer wel een prijs gewonnen, al, hè? dus er kan hoe dan ook een feestje worden gevierd. Maar hoe bent u trouwens aan het voorbereiden? Nou, wij, uh, wij uh, om maar even in de overheidstermen te spreken, wij schalen echt op om, uh, om net als vorig jaar een uh, grote hoeveelheid mensen op een goede manier te kunnen ontvangen. Kijk, iedereen moet uh, de, de gelegenheid en de ruimte hebben om echt een lekker feest en vieren gezellig bij elkaar te zijn. En wij moeten zorgen dat het veilig komt. En dat maakt dat we met een, met een groot team bezig zijn om uh, al een paar weken... om, uh, om al die, uh, die aspecten die met die veiligheid te maken hebben, om die goed te regelen. En uh, nou ja, er ligt een, uh, zeg maar een draaiboek van een meter. En, uh, we, hebben het, we hebben ervaring. We hebben een goed ingespeeld team. Uh, maar het speelt zich niet alleen af in Enschede. Hè. Je ziet dat een. Het Twente toch is. Ja, het is de hele regio natuurlijk. Ja, uh, vanmiddag uh, zal er nog een, zoals wij dat mooi noemen, een uitzwaaimoment zijn op de A1. Dat moet allemaal in nette banen worden geleid. Oh, want er gaat, er gaat Twente naar het trainingskamp voordat ze naar Ajax toe gaan. Nou, dat is altijd zo. Ja, maar uh, hoe voorkomt u dat het verder uit de hand loopt? Ik bedoel, mag er wel een, een, een biertje gedronken worden, of uh, komt er een alcoholverbod? Wordt het drogen? Nee, verlicht? nee, nee, zeg, nee. We gaan ook helemaal niet met noodverordeningen werken. Uh, als het echt moet, dan kunnen we dat de plekken altijd nog regelen. Wij, uh, wij zorgen dat we... Dat we uh, wij doen aan wat wij noemen crowd control. Dat betekent dat we dus volgen... Uh, waar de menigte zich begeeft. We hebben drie pleinen. Genoeg ruimte. Eén plein is het meest kwetsbaar. Als het te vol loopt, dan, uh, dan zetten we het af. Dan zorgen we op een, uh, uh, een nette uh, manier... dat, uh, dat uh, daar niet meer mensen bij komen. Die worden naar andere pleinen geleid. Nou ja. Met allerlei ambiances... Die, uh, die, die, uh, waar mensen zich ook goed kunnen voelen. Uh, er staan overal schermen... waar de wedstrijd op gevolgd kan worden. Uh, we hebben goed. nog een, een rondrit... van van de, ...van de ploeg morgenavond oh. de rand van het centrum wordt netjes geregeld. Nou, wordt het, het, het, het, het, klinkt, het klinkt allemaal uh, goed. Maar uh, nog één vraag. Waar gaat u het zelf volgen? Hoe gaat u het volgen? Nou, één, ik blijf in Emschede. Uh, in ja, en hoe gaat u het volgen? Uh, ik ga het volgen op de schermen in de stad. Op de schermen in de stad. Ik had nou uh, zo gehoopt dat u zou zeggen op de radio. Want dan had ik namelijk kunnen zeggen, dat, dat klopt, moet u Radio 1 opzetten morgenmiddag no. om twee uur. Nou, maar... het is wel zo dat wij die radio altijd wel gebruiken, want ik loop natuurlijk een beetje rond. Ik, uh, ah, ik, ik ben af en toe weer af buiten. <laughs> ja. En, uh, en wat, ook wel, wat ik ook nog wel eens doe, is dat ik de tv aanzet en de radio als commentaar erbij Meneer De Nouds, ik hou weer helemaal van u. Goed zo. <laughs> ik dank u wel. Ik wens uw een mooie dag, en veel succes en uh, sterkte ermee. De de oudste was dat van Enschede. Morgen twee uur, maar voordat het zover is blijft u gewoon aan deze zender. Want er zijn vandaag ook nog hele leuke programma's om te beginnen... zo dadelijk Peter en Mieke bij de Tros Nieuws Show. Stel, er zijn twee fabrieken. Bij beide fabrieken werken aardige mensen, ze maken mooie dingen... en meer dan genoeg winst. Alleen die ene fabriek doet het net anders. De spullen die ze maken zijn recyclebaar...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 Het Pakistanse parlement eist een onmiddellijk einde van de Amerikaanse bombardementen met onbemande vliegtuigjes. Als de VS niet stopt met de inzet van de drones, dan wil Pakistan geen NAVO-transporten voor Afghanistan meer toestaan op zijn grondgebied. De relatie tussen Pakistan en de VS staat onder druk sinds de Amerikaanse actie van bijna twee weken geleden op de villa van Osama Bin Laden in Pakistan. De FNV wilde snel beginnen met het overleg met werkgevers en het kabinet over het pensioenstelsel. Gisteren kwamen de aangesloten FNV-bonden weer op één lijn. FNV-voorzitter Jongerius zegt dat het overleg heeft geleid tot een oplossing die uitgaat van zekerheid over de hoogte van de pensioenen en behoud van koopkracht. David Hale is de nieuwe gezant van de VS voor het Midden-Oosten. Hale volgt George Mitchell op, die twee jaar gezant is geweest. Het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen zit al jaren muurvast. En bij demonstraties gisteren in Syrië zijn zeker zes mensen omgekomen. troepen openden het vuur op betogers in onder meer Dara, Homs en Damascus. De demonstranten eisen het vertrek van president Assad... maar het protest wordt handig de kop ingedrukt. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weerbericht van weeronline. Over het hele land trekken wolkenvelden en later in het westen gevolgd door een paar buien. De temperatuur ligt op dit moment rond 11 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanmiddag worden in het westen stapelwolken afgewisseld door zonnige perioden. In de oostelijke helft van het land is er meer bewolking met kans op een paar buien. De wind trekt aan en wordt matig tot vrij krachtig.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 Toen is <laughs> niet zo zuchtig. Nee, kijk, er zijn, Peter, er zijn 60 landen die de wedstrijd gaan uitzenden. Dus het moet wel heel belangrijk dat zijn. Dat vertel ik je net. Ja. En zo belangrijk dat zelfs wij het er dus over gaan hebben. Ajax-Twint en dan vooral over de impact in de regio. Daarna komt... Iba Abdo. En zij is een Syrische die de ontwikkelingen in haar vaderland nauwlettend volgt. En dat zijn er nogal wat. Daarna een vrolijke parade van de Bladluis, de Spinselmot, de Eikenprocessierups... en de Paardenkastanje-Mineermot. Leen, ja, Leen Moraal die gaat ons vertellen hoe lief die beestjes zijn. En wat je eraan kan doen. Um, het laatste onderwerp is een medisch onderwerp. Ronald Kanaar komt ons vertellen waarom kankercellen die verwarmd worden... beter bestreden kunnen worden. Dat hebben ze in Nederland ontdekt en dat is echt een hele belangrijke ontdekking. Om tien uur aandacht voor de Brits-Indische kunstenaar Anish Kapoor... Misschien hebt u gisteren gezien foto's in de Volkskrant. in de Grand Palais. Hij een enorm kolossaal uh, werk gemaakt. Dat is een hele interessante kunstenaar. Daarna bespreekt Pieter Steins allerlei boeken, onder andere de nieuwe roman van Thomas Verbocht. En in Florence zijn ze aan het graven naar de botten van de Mona Lisa. Wat moeten we daar nou van denken? Nou, dat hoort u allemaal straks. Uh, Zometeen ook nog uh, gejuichen over uh, de, de asfaltering van Nederland. Want uh, de steeds minder files zou het gevolg zijn. Is dat inderdaad een duurzaam effect. Maar eerst gaan we het hebben over uh, money, money, money. Want de Nederlandse regering wil dat Griekenland extra maatregelen neemt... om de financiële crisis in dat land onder controle te krijgen. En gebeurt dat niet, dan moet Nederland extra noodhulp aan dat land. Blokkeren. Heeft minister Jan Kees de jaren gisteren uitgebreid. In alle televisiejournaals hebt u dat kunnen zien, dat heeft hij gezegd. Griekenland dreigt te bezwijken onder de enorme schuldenlast. De EU heeft daarom al in het verleden een noodlening verstrekt van 110 miljard euro. En nu blijkt dat het maar zeer de vraag is of de Grieken dat geld ooit zullen kunnen terugbetalen. En wellicht nogmaals met de geldzak rond zullen moeten. De jager eist daarom van Griekenland een stevige... en behoorlijk pijnlijke aanpassing van de economie. Of het zover komt, gaan we bespreken met Martien van Winden. Hij is financieel expert en vermogensbeheerder... bij Hoofdpols Beleggingsfonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de Telegraaf, uh, gisteren ook een, een vorse kop. Nederland gaat miljarden storten in de bodemloze put. Dat is dus Griekenland. Uh, uh, klopt dit verhaal, klopt zo'n kop? Ja, klopt wel, redelijk. En, uh, we hebben al miljarden gestopt in die, ja. uh, in die bodemloze put. Dus daar zijn we al, al een tijdje maar mee. Maar de bezig. Grieken hebben nog niet uh, officieel gevraagd om meer, toch? Nee, nee dat niet. Maar uh, ja, ze, ze, ze kunnen het gewoon niet terugbetalen. Dus. Nee, waarom is het bodemloos? Nou, als je kijkt naar de, naar de Griekse economie... dan kan je, wij spreken met, met middelbare middelbare economie, kan je al zien dat dit land nooit in staat zal zijn... die enorme schuldenlast terug te betalen. Laat ik dit dan nou nooit gehad hebben op de middelbare school, die economie... Nee, maar er zitten toch verstandige mensen in Brussel. Er ja. zitten verstandige mensen in Berlijn. En maar legt en, u het uh, eens uit dan? Nou, land, uh, ja, Griekenland kan je misschien vergelijken met iemand met een, met een tophypotheek. Je kan maar een bepaalde hypotheek kan je, hmm. kan je hebben met een bepaald inkomen. Ja, Griekenland heeft een, heeft een enorme tophypotheek. Ze zijn niet in staat die tophypotheek terug te betalen. En dan geven we nog een extra tophypotheek erbij. Ja. Dus een land moet gewoon in staat zijn zijn schulden terug te betalen. Ja, precies, want er zijn maar heel weinig landen in de wereld hoor, die, die doorgaans in staat zijn hun schulden terug te betalen. Wij mijn weten zijn het maar twee. Dat zijn Nederland en Zwitserland. Dat, zijn, is dat een, zo? zijn de enige landen in de wereld die doorgaans in staat zijn geweest... hun schulden terug te bezalen. Ja, De verhalen over de schuldlast van de Verenigde Staten zijn uh, giga. Hè? Giga. Nou valt dat weer mee als je kijkt naar de pensioenreserves in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben ook een enorme pensioenreserve. Dat is weer het hele grote probleem in Europa. Met uitzondering van Nederland. Ik kijk dan naar de eurolanden. Nederland heeft de hoogste pensioenreserve ter wereld... in percentage van bruto nationaal product. Iets van 130%. Gevolgd door Zwitserland, zit niet in de euro. Maar als je kijkt naar de andere eurolanden, die hebben helemaal geen pensioenreserve. Maar meneer van Witten, even nog. U zegt, er is eigenlijk geen land, behalve twee... die in staat zijn hun schulden terug te betalen. Wie financiert dit dan allemaal? Ja, nou, ik, ik heb gezegd... in het verleden in staat zijn geweest doorgaans... hun schulden te betalen en rente te betalen. Ja, wie financiert het allemaal? Alle, dat Mensen die nu Griekse staatsobligaties kopen... dat zijn centrale banken, dat zijn de gewone banken... dat zijn pensioenfondsen, dat zijn de houders van Griekse staatsobligaties. Ja. Waarop ik dan zeg, mensen, doe je huiswerk. Ga eens goed kijken naar die Griekse economie... en beslis dan of je bereid bent Griekse staatsobligaties te kopen. Ja. Wat mij verbaast is dat Nederlandse pensioenfondsen... in het verleden toch op grote schaal die obligaties... Wat voor rente blijken. betalen de Grieken daarvoor? Uh, ja, in het verleden iets van 4-5 procent. Nu, nu zitten ze op 15 procent. Ik het zeggen, dat moet wel heel hoog zijn dan. Ja. Ja, precies. Maar ja, zo hoog is het nog, nog steeds niet om, om het risico te rechtvaardigen om daar te beleggen. En als je dan zo hoog over die leningen moet betalen, kom je dus nog dieper in de problemen. Kom je nog dieper in de problemen. Dus dat is wat u zegt met ieder middelbare schoolleerling: moet dit ja, eigenlijk kunnen zijn? Ze op het randje van een recessie bungelt. En uh, Griekenland is eigenlijk nooit helemaal uit die recessie gekomen. Ze kennen een werkloosheid van 15 Ze kennen een totale staatsschuld van 150 van het bruto nationaal product. Ja, dat is gigantisch. Hm. Maar goed, ze bestaan wel. Ze bestaan wel. Ja, ja, dan moet je er iets mee. Het is een prachtig land. Ik ga daar ook is... graag op vakantie. Maar ze hebben toch een andere aanvliegroute van de economie dan Nederland kent. Ja. En het is allemaal, allemaal niet nieuw, want uh, ik ben niet nee. zo bijbelvast. Maar als u de Bijbel erop naslaat, kunt u zien dat Paulus in zijn brieven aan de Korintiërs de Grieken al oproept tot meer solidariteit. Met andere woorden, hij roept ze op tot het betalen van belasting. Is dat zo? En dat niet alleen. In 65 Ach, okay. na Christus neemt keizer Nero neemt Griekenland in... En de man komt binnen een paar maanden tot ontdekking... want erop was het een visionair... dat dit land nooit belasting zal betalen. Maar vertederd door het Grieks gedachtegoed... wat de Griekse filosofen ons hebben nagelaten door de Olympische Spelen... zei hij van nou kom maar bij het Romeinse Rijk... en dan hoeven jullie geen belasting te betalen. Eigenlijk is Brussel in de voetsporen getreden... van Apostel Paulus en van Keizer Nero. We hebben gezegd ook vertederd door het Grieks gedachtegoed... vertederd door de Olympische Spelen die destijds in aantocht waren... van jongens kom er maar bij... Ja. Maar eigenlijk hebben we gezegd, van, jullie zijn nooit in staat die schulden te betalen. Uh, wij, wij helpen jullie wel. Nou, ik vind het he heel fijn dat u een cultuurhistorische noot erin gooit. Daar ben ik altijd dol op. Maar u wil hier eigenlijk mee zeggen, het er, heeft er altijd al ingezeten, deze houding. Ja, het heeft er altijd in. ingezeten. En dat, ik dat zal dus ook nooit veranderen. Ja. Heeft dit land nooit belasting betaald? Of ah. bijna niet. Dat zit helemaal niet in de moraal van het land. In tegenstelling tot Nederland, ik denk dat Nederland... Om een andere ja? historische noot even, even te plaatsen. Ik denk dat Nederland het enige land is. waar mensen in het verleden bereid waren. meer belasting te betalen dan, dan noodzakelijk. Er zijn aangiftebiljetten bekend. waren vroeger A4'tjes. binnenkort zullen weer A4'tjes zijn. In Leiden bijvoorbeeld. waar mensen een hoger inkomen opgaven. in de 17e eeuw. dan dat ze in werkelijkheid hadden genoten. Voor de lol? Voor de lol. En dan schreven ze onder het aangiftebiljet. uit affectie met het vaderland. Dat was een soort positieve fraude. Nou, heeft u er de laatste weken er nog eentje gesproken? Een, een Nederlander die... die dat uh, doet? Nee, nou. Ja, ik, ik, spreek, ik spreek wel heel regelmatig Nederlanders die <laughs> ja. zeggen van nou... Wij vinden het helemaal niet zo erg om, om belasting te betalen. Maar goed, de, de, die, de situatie is geschetst. Maar komende maandag komen die Europese ministers van Financiën bijeen... om die situatie uh, te bespreken in de Zuid-Europese landen. Hè, want Portugal uh, doet ook mee, ja, ja. enigszins. Uh, komt het tot een nieuwe steunronde, denkt u? Of uh, wordt uh, Griekenland wellicht een deel van de schulden kwijtgescholden? Ja, nu moet ik een voorspelling doen voor wat er in, uh, ja. in de hoofden van al die intellectuelen rondgaat. Ja. Dat is erg lastig, het betreft politici. Nou is denk ik ook een utopie om te denken dat de politici over het voortbestaan van de euro gaan beslissen. Dat is de markt die daarover beslist. En eigenlijk heeft de markt een aantal jaren geleden al besloten... dat de euro uiteindelijk op, op zal houden te bestaan. Want vanaf het moment dat de renteverschillen zijn ontstaan tussen de verschillende landen... en de renteverschillen zijn nu gigantisch tussen bijvoorbeeld Griekenland en Nederland dan kan, daaraan kan je zien dat de markt al besloten heeft... van de euro heeft, uh, heeft eigenlijk de langste tijd gehad. Als, als de euro tot in eeuwigheid zou blijven bestaan... waren er ook geen renteverschillen ontstaan tussen de verschillende landen. Dus ergens in het verleden, een aantal jaren terug, zeven, acht jaar geleden... zijn die renteverschillen ontstaan vanaf dat moment is de markt gaan voorsorteren op een uh, eventueel einde van de euro. En dan gaan we weer naar de D-mark en de gulden en de peseta? Ja, wellicht. wellicht. En er wordt, wordt uh, enorm rampzalig over gesproken. Ja. Ik denk dat in de, praktijk, uh, in de praktijk wel meevalt. Het hoeft niet zo... zo extreem nadelig te zijn voor Nederland als vaak geschetst wordt. De heer De Jager heeft over tientallen miljarden en rampen... groter dan de kredietcrisis. En maar daar als komen er dus uitstapt. op een goed moment... die ministers van Economische Zaken bij elkaar. En die zeggen, gezien de situatie... en zoals u zegt, omdat de markt ons dat eigenlijk opdringt... zijn wij uh, zover dat we nu maar besluiten die euro weer af te schaffen. Ja. En dan gaan we weer. Ja. Ik, ik kan me voorstellen, ik voorspel dat niet... maar ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment zover komt... Ik heb in 2000 geschreven, heb ik de filosoof Schopenhauer geciteerd. De waarheid komt in drie stappen. Eerst wordt er heel hard om gelachen. Destijds werd er heel hard om gelachen om het uh -huh. opbreken van de euro. De tweede stap naar de waarheid is dat het met klem wordt ontkend. Nou, in die fase zitten we nu. Uh -huh. Die welling, de, de jagen, trichet, ontkennen iedere dag met klem... dat het einde van de euro nabij is. En de derde stap is dat als vanzelfsprekend wordt aanvaard. Dus ik kan me voorstellen dat ergens in een punt in de toekomst... iedereen het zoveel zelfsprekend vindt dat die gulden terugkomt... dat die d markt terugkomt dat eigenlijk geen onderwerp meer is van discussie. Zo dat gaat... is nogal fors, hè? Toch? Nou ja, maar u gaat... zegt, het ze zijn maar niet fors. Zo gaat het vaak met de waarheid. En, uh, ja, we hebben allemaal last van utopische, utopische gedachten. Oh. En dat hele Europa is, is, een, is een vorm van utopisch denken. Dus we leven allemaal met een roze, op een roze wolk. En eens blijkt er geen roze wolk te zijn. Ja, dan storten we allemaal naar beneden en dan uh, zijn we even in paniek. En dan Wat... gaan we weer over op de volgende fase. Wat Griekenland betreft, er wordt eigenlijk altijd gezegd... dat ze min of meer de boel opgelicht hebben. Ja. Hoe zit dat? Nou, ze hebben, ze hebben redelijk gefraudeerd met, met opgaven van allerlei begrotingstekorten... en totale staatsschuld. En, gewoon uh, echt liegen dat het is. Gewoon echt gaat. liegen, ja. Maar helaas is, zijn ze daar niet de enige in. Zelfs Duitsland en Frankrijk en Italië hebben daar uh, op grote schaal hebben zich daarvan, uh, daarvan bediend. Dus dat zijn is het dan niet veel meer voor de hand liggend dat Griekenland uit de euro, euro zal gaan... en dat de landen die het wel goed doen, dat, dat die die euro blijven houden? Ja. ja, als ik minister van Financiën van Griekenland zou zijn... zou ik per onmiddellijk uit de euro stappen. Ik zou mijn staatsschuld uh, zou, zou ik afstempelen. Dat betekent dat ik, dat ik minder schuld terugbetaal dan dat ik destijds heb geleend. En ik zou mijn valuta enorm devalueren. Maar kan je dat zelf bepalen dan dat minister? Ik, Griekenland kan. Ik had het moeilijk zeggen, bijna, zeggen, nou heren, gezien de uh, uh, uh, ranzige... Uh, kwaliteit van de OESO deze week gaan wij maar eens over aan... Uh, nou, we keren de helft uit. Ja, ik weet niet wat de publieke opinie deze dagen zegt... maar ik denk dat Griekenland daar toch uh, langzamerhand rijp voor aan het worden is. Ja, dat kunnen ah. zij wel willen, maar ja. daar zijn toch schu schuldeisers? Ja. ja, maar die schuldeisers hebben destijds hun huiswerk moeten maken. En die schuldeisers, die, die, die zien ook van... Ja, de schuldeisers van zijn kunnen ze niet terugbetalen. Op een andere manier heb je nog enigszins kans... dat Griekenland op hele lange termijn... Een enigszins sterke economie zou kunnen worden. Ja, op die manier. En uh, landen als Zwitserland en Denemarken zijn er nooit aan begonnen aan nee, de euro. Nee. Hoe staan die er op dit moment voor? Die staan er fantastisch voor. Uh, <laughs> Ik verwacht het erbij, bijna niet al. wel. Ja. Zwitserland heeft een inflatie van nog geen procent. Ja. Zwitserland heeft een werkloosheid van 3 procent. Uh, Denemarken heeft een werkloosheid van 4 procent. Destijds toen de euro werd geïntroduceerd, werd er gezegd, nou. Zwitserland En ook Denemarken zullen zich extreem isoleren. Die landen zullen het verschrikkelijk moeilijk krijgen. En uiteindelijk zullen ze op hun knieën smeeken om bij de euro te mogen horen. Nou, wat blijkt? de Afgelopen tien jaar hebben twee landen zich relatief goed ontwikkeld. Dat zijn Denemarken en Zwitserland. Daarom het verhaal dat, dat de euro zo fantastisch is voor Nederland... daar is eigenlijk in de economie geen spoor van bewijs van terug te vinden. Want landen die juist niet mee, mee hebben gedaan, Zwitserland en Denemarken... Die staan er fantastisch voor. Die stonden er en ook, misschien al ook Nederland al geweldig voordat de, de euro was geïntroduceerd. Dus je kijkt naar de jaren. Negentig waren fantastische jaren voor Nederland. Toen hadden we nog geen euro, maar het ging wel fantastisch. Ja, misschien zijn er ook nog wel andere factoren die een rol hebben gespeeld. Ja, ongetwijfeld. ongetwijfeld. Crisis of zo. Uh, ja. Ziet u Griekenland er nog bovenop komen? Of wordt, blijft dit uh, het zwarte schaap van de gemeenschap? Ja, ze zouden, ze zouden wat ik al zei, een voorst kunnen devolueren en uh, de schuld kunnen afstempelen... uit de euro stappen, dan heb je kansen op termijn. Als ze dan ook op hetzelfde moment besluiten... om massaal belasting te gaan betalen en zich allemaal aan de regels te houden... heb je kans dat dat ja, iets maar, van een En waarom eisen die politici niet die, dat ze dat doen? Ja, dat is heel vreemd. Kijk, dat is ook het probleem van de euro. Er zijn geen strafmaatregelen. Warren Buffett noemde twee weken geleden... pijltjes gooien op een olifant. Dat is wat we in Europa aan het doen zijn. minister die eigenlijk is nu heel boos op Griekenland. Ja, dat, dat interesseert zich geen heen of minister die jagen boos is. gewoon Maar? Is nu maar waar ik me ook zorgen over maak in dit, in dit verband... dat is ten eerste de pensioenfondsen, met z'n allemaal professionals... dus die moet, daarvan verwacht ik dat ze fantastisch hun huiswerk doen. Die, dag, geïnvesteerd hebben in Griekenland. die geïnvesteerd hebben in Griekenland. Dus ik denk dat ze daar een reden voor hebben gehad in het verleden... om juist Griekse obligaties te kopen. Maar waar ik me ook zorgen over maak is de particuliere belegger in Nederland. Ik zou daar eigenlijk mensen oproepen die een beleggingsportefeuille hebben... om volgende week naar hun bank te gaan of naar hun vermogensbeheerder... en even regel voor regel te bespreken wat de impact zou zijn... van een eventueel opbreken van de euro... Want het moet toch niet zo zijn, wat we bij de kritiekcrisis ook gezien hebben... dat achteraf banken zeggen van ja, dit hebben we nooit zien aankomen. Dit kwam als donderslag bij heldere hemel. Hier heeft nooit iemand opgerekend. En dan zit half Nederland met de gebakken peren. Ik zeg, doe je huiswerk en maak een voorstelling van het feit... dat dit wel eens zou kunnen gebeuren. Ik zeg, voorspel het niet, maar maak voorstellingen van de toekomst. Hou rekening dat dit gaat gebeuren. Blijf niet ontkennen, maar ga eens even serieus over nadenken... en ga eens in die portefeuille regel voor regel af... wat de impact eventueel zou kunnen zijn. Een kraakhelder advies, dat hoorde u van Martien van Winden. Het ging dus over de situatie rondom de enorme schuldenlast van Griekenland. Hartelijk dank voor uw komst, hartelijk dank voor uw uitleg. Dank u wel. Asfalt helpt... Het stond nog net niet op een spandoek deze week... maar de berichten over een scherpe afname van het aantal files... werden door de asfaltlobby alom met gejuich ontvangen. Bron voor de berichten was de verkeersinformatiedienst, VID... die becijferd had dat over de eerste vier maanden... het fileleed met 16,9 was teruggebracht. Dankzij verbreding van een aantal snelwegen. Een spectaculaire daling. Maar laten we niet te vroeg juichen. Waarschuwt althans vervoerseconoom Erik Verhoef. Hij is hoogleraar Ruimtelijke Economie aan de Vrije... Universiteit En graag een graag gezien gast hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bijna 17 procent. Forse afname. Je kan er eigenlijk niet zoveel tegen inbrengen misschien. Nee, maar dat is ook niet wat ik zou doen. Ik denk dat die 16,9 procent, hè, vooral als het op de decimaal is, dan zal het heus wel kloppen. Uh, <laughs> ja, dat kan ook een truc zijn, maar goed. Uh, maar nee. de, kijk, de, de, de interessante vraag is, blijft die afname ook? Wat we in het verleden hebben gezien is heel vaak dat als wegcapaciteit wordt uitgebreid, dat het dan inderdaad tijdelijk uh, verlichting brengt. Maar wat dan gaat optreden, dat is wat economen... De, de aanzuigende de werking. De aanzuigende hè? werking, precies. De induced demand op zijn eels. En hoe, hoe werkt dat dan, zo'n aanzuiging? Denken mensen, goh, ik zit al een tijdje in de trein... want ik vond het zo druk, maar nu kan ik wel weer in de auto stappen. Bijvoorbeeld, want, dat kan een deel van de mensen zijn. Maar, te, maar, het, maar het kunnen vaak ook aanpassingen zijn die veel meer tijd vergen. Het heeft bijvoorbeeld ook te maken met de vraag waar je woont en waar je werkt. En het is niet zo dat als er een weg verbreed is... dat mensen aan allemaal hun verhuisdozen gaan pakken en allemaal gaan verhuizen. Maar het is wel zo dat op het moment dat ze toch al moeten verhuizen... of dat ze toch al een nieuwe baan moeten zoeken... dat ze dan wel rekening houden met de nieuwe situatie op de weg... Ja. en dan eerder geneigd zijn om wat verder van hun werk te gaan wonen of andersom. Want er staat toch niet meer zo'n enorme file iedere dag. Precies. Precies. Dus wat gebeurt er dan? dan? Dan vult het zich. Dan vult het, weer het zich op. langzaam op. En eh, kijk, het is natuurlijk een gedragswetenschap, dus we hebben geen uh, natuurconstanten. Maar een vuistregel is dat over het algemeen binnen een jaar of 85 80% van die capaciteit zich weer opvult. En dat is een cijfer wat je kan halen uit internationale studies. Dus er zitten ook Amerikaanse ja. voorbeelden bij. Maar het geeft wel aan dat het wat tijd kost voordat het opgevuld is... en ook dat het nooit helemaal zal zijn. Maar ja. wel voor een belangrijk deel. U, u zei, uh, ik, die 16,9 procent, dat geloof ik wel. Uh, er zijn ook mensen die zeggen... nou, uh, zelfs dat moet je toch een beetje relatief zien... want er zijn ook andere invloeden... die dat uh, verkeer in de spits hebben doen afnemen... zoals de brandstofprijs of het weer of de crisis of wat dan ook. Dat is ook zo. Kijk, wat ik geloof is dat die 16,9 procent is gemeten... en misschien niet dat dat allemaal het gevolg is van die Die 16,9 procent, die gelooft u wel... Want het is een heel voor cijfer natuurlijk. Ja, maar dat is gewoon een kwestie van verkeerstellingen. Maar de vraag is of dat allemaal komt door die weguitbreidingen. Ja. En kijk, voor een deel hebben diezelfde weguitbreidingen... zorgen er ook voor dat dat, dat cijfer wat hoger is. Hè? Want in de jaren voordat die uitbreiding beschikbaar komt... waren er natuurlijk wegwerkzaamheden. En toen stonden we ja. juist allemaal wel in de file. Ja, dus, dus het dat is misschien gefl enigszins geflatteerd. Ja, het is gewoon een uh, voor- en nameting. Ja. ja, en er zit natuurlijk van alles tussen. Wie gaat dan nou eigenlijk bepalen... of we voldoende asfalt en snelwegen hebben in Nederland? Nou, de, in, in de praktijk is dat de politiek. En dan is waarschijnlijk de volgende vraag... Maar ja, die of, weet of, eigenlijk of dat goed idee is. Nou, gooi er maar eens een statement in. Dat zal ik natuurlijk niet zeggen. Nee, maar, ik, ik, volgens, mij, ja, <laughs> maar volgens mij bent u het meer dan men meent. Nou, het is wel zo dat. Kijk, niet alle uh, uh, investeringsbeslissingen die genomen worden.. kun je ook ondersteunen met economische argumenten. Economen die kijken dan naar de kosten en de baten. En dat is dan heel breed gedefinieerd. Dus de maatschappelijke kosten en de baten. En er zitten ook milieueffecten in. Er zitten ook reistijd-effecten in. Wat ook steeds belangrijker wordt. is de betrouwbaarheid van het netwerk. Hè? Veel mensen vinden het niet eens zo erg. als ze in die file staan. Als ze, in geval als ze maar weten hoe lang... Hoe, hoe lang dat zal zijn. En als je dat allemaal meeneemt, dan kun je een kostenbaatanalyse maken. En dan kun je kijken, van, is het nou maatschappelijk de moeite waard om deze weg aan te leggen? Oh. Nou, en die berekeningen worden wel altijd gemaakt, maar die worden lang niet altijd gevolgd. Ja, nou, dat, dat is dan een voorbeeld waar de econoom zegt, van, nou, kijk, beleidsmakers die zouden daar misschien iets beter naar kunnen kijken. En het is zo dat het uitbreiden van de wegcapaciteit... is ook niet altijd de beste manier om uh, de virus uh, terug te dringen. Er zijn ook andere mogelijkheden. Ik heb hier in het verleden wel eens over prijsbeleid uh, uh, gepraat. Dat is iets wat in elk geval volgens de berekeningen een veel efficiëntere manier is. kilometerheffing hebben we het dan over? Daar hebben we het dan ja, over. Ja, maar dat is volgens mij weer in de onderste verdwenen dat uh, ideetje. Ja, maar dat betekent niet dat het in de theorie ook slechter is geworden. En overigens ook niet in de praktijk in andere landen. Want daar zie je dat het een heel effectief instrument is. Maar het is nu natuurlijk niet het politieke klimaat om, om daar echt op te gaan In Nederland is het wel van de baan. Ja, maar kijk, een van de gevolgen is wel dat als je zo'n instrument niet gebruikt, dat je meer auto's op de weg hebt en dat je ook eerder geneigd zal zijn om die, om die capaciteit uit te breiden. Ja, dan kan het zo zijn dat je met capaciteit komt te zitten waar je dan later spijt van hebt, omdat je het eigenlijk niet nodig had, omdat je het ook met prijs had kunnen doen. Ja, Maar go goed, is er nou echt zoveel tegen om gewoon overal gewoon maar eens een strook bij te leggen nou, wat, wat erop tegen is, is dat het die extra vraag uitlokt. Hè? Het, het leidt toch voor een belangrijk deel ook wel tot nou, wat ik net beschreef... dat mensen ja. langere woon-werkafstanden hebben. Ja. En natuurlijk is het ook wat waard, want dat doen ze voor hun plezier. Dat doen ze om een goede reden. Ze gaan niet voor niks in het groen wonen, dat vinden ze leuk. Maar als je, die, als je al die effecten tegen elkaar afweegt, dus die kosten en die baten... dan is het vaak zo dat het eigenlijk investeringen zijn die niet heel verstandig zijn. Je kan op een slimmere manier met files omgaan. En er komt nog eens het milieueffect bij. Ja. Je moet je natuurlijk ook afvragen: willen wij dat? Willen we met z'n allen zo ontzettend veel asfalt in, in, in Nederland hebben? Willen we uh, ja, nog meer uh, afhalen van, uh, ja. van land dat uh, voor de, de natuur. De de manier waarop u de vraag stelt geeft aan dat u, uw antwoord waarschijnlijk nee zou zijn. Nou, ik, zou ik, heb daar wel, veel, ik heb daar ja. wel mijn twijfels bij. En ja. zo denken ook heel veel andere mensen erover. En dat zijn dus ook inderdaad wel elementen die je ook in zo'n kostenbuitenanalyse mee zou nemen. Het wordt er niet mooier nee, van. Tenminste, nee. ja, je hebt mensen die, die, die vinden het geweldig. Maar de meeste mensen vinden het niet speciaal een mooie omgeving. Nee. Nee. Of een prettige omgeving. Nee. En dat leidt ook tot een, tot een vorm van stedelijke ontwikkeling... die niet altijd mooi is. Hè? Precies, want heeft dat ook te maken met uiteindelijk... hoe je in Nederland de mensen die er wonen verteelt? Kortom, demografische ontwikkelingen eigenlijk. Ja, zeker. Uh, kijk, als, als je heel ver teruggaat in, in de tijd... woonden mensen misschien vijf kilometer of minder van hun werk. En het feit dat we natuurlijk dat wegennet hebben aangelegd... en dat iedereen auto is gaan rijden, of bijna iedereen een auto is gaan rijden... dat leidt er natuurlijk toe dat we nu veel grotere woon-werkafstanden hebben. Hm. En die twee die beïnvloeden elkaar ook. Hè? Dat is uh, in Amerika misschien wel een groter probleem. Dan hier, daar heb je de, de urban sprawl. Dus het, het, het helemaal uitspreiden van, uh, van steden. En zolang dat. Uh, en dat komt ook door de beschikbaarheid van de auto, als dat sterker en sterker wordt, dan wordt het ook steeds lastiger om dat soort mensen nog in. of bij zo'n ruimtelijke structuur mensen nog in het openbaar vervoer te krijgen. Want dat is juist gebaat bij een hoge concentratie van mensen. Want die kun je dan met z'n allen in één trein. Of. Metro stoppen. Dan was er nog een plan van minister Schultz. En die zei: pensioenfondsen moesten maar eens mee gaan betalen, als je dan inderdaad kiest voor die optie van die snelweg. Moesten pensioenfondsen maar eens meegaan betalen. Hoezo dan eigenlijk? Wat heeft de pensioenfonds eraan? Nou, het zou een van de manieren zijn waarop een pensioenfonds zou kunnen beleggen. En, uh, dan gaan we tolwegen krijgen, dus. Dan zouden dat tolwegen zijn. Maar het kan zelfs ook zijn dat wat de minister in gedachten heeft, maar dat kan ik ook niet lezen. Uh, dat de zogeheten schaduwtollen zouden worden gebruikt. Dus dat een pensioenfonds investeert. En het ministerie of de overheid betaalt per passerende auto een tol aan het pensioenfonds. Ja. Dus dan heb je ook een, een, een, een vorm van financieel rendement. Want ja, van een pensioenfonds verwachten we natuurlijk niet dat ze wegen gaan aanleggen waar ze alleen maar verlies op maken. Uh, van pensioenfondsen ja. verwachten ze dat, uh, dat, dat ze onze pensioenfondsen goed beheren. Ja. Dus dan moeten er wel een rendement in De winsten, dus dan kan de regering het beter maar zelf doen, lijkt mij. Dat is goedkoper. Ja, maar het is wel een manier om op korte termijn kapitaal uh, te mobiliseren. Ja, aantrekken. En dat is nu natuurlijk een groot probleem. Ik begreep dat die pensioenfondsen ook tot nu toe weinig animo vertonen. Ja, maar voor een deel zou dat ook... Ik, ik kan me voorstellen, als ik onderhandelaar namens een pensioenfonds zou zijn... op dit moment dat ik ook zou zeggen van nou, ik weet het niet... Mm -hmm. Waar staat u eigenlijk zelf? Bij uh, de asfaltlobby of uh, de mensen die erop tegen zijn? Nou, een econoom is er heel genuanceerd in. Ja. En uh, bij colleges vergelijk ik het wel eens met het voorbeeld. Stel je voor als een bedrijfseconoom tegen een bedrijf zou zeggen... kies maar een capaciteit en het maakt niet uit welke prijs je voor je eindproduct vraagt. Of andersom, kies maar een prijs en dan maakt het niet uit wat je capaciteit is. Dat kun je niet voorstellen. En dat geldt op de weg eigenlijk ook zo. Dus je moet die prijzen en die capaciteiten die moet je in samenhang bepalen. En als je zegt dat prijsbeleid een goed idee is... dan betekent het niet dat je daarmee zegt... dat je nooit ergens capaciteit zal moeten uitbreiden. Kortom, de vraag is, wat zijn we uiteindelijk bereid ervoor te betalen? Want de kosten zijn uh, gigantisch... maar het is een politieke verantwoordelijkheid om daarover te beslissen. En daarna aanleiding van zetten we een plan uit... met de verschillende mogelijkheden die u net geschetst ja. heeft. Zo, kut is. Mooi samenvatten. Nou. Oké, okay, dankjewel. Ik ga economie geven. Dat kan altijd nog. Ja. Erik Verhoef, verkeers-econoom van de Vrije Universiteit. Dankjewel. Uh, hij zette ons weer eens even met vier wielen op de grond. als het gaat om het succes van extra asfalt tegen file-leed. Het is niet zo eenduidig als de Telegraaf ons wil doen geloven. Zometeen gaan we verder. Uh, gaan we het voor voetbalminnend in Nederland... eens een keer een, een leuk kwartiertje maken. Met Marcel Reuser en Jan Medendorp. Dat gaat Het natuurlijk over Ajax Twente. Ja, ja, tot zo. Radio 1 en de strijd om de kampioenschaal. Oh, oh, oh. De goal voor Ajax. Het is 1-0 voor FC Twente. Wie gaat het worden?